Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De regering Merkel gaat wapens en militaire voertuigen naar Noord-Irak sturen... om de Koerden te steunen in de strijd tegen de Islamitische staat. Volgens Duitsland kan de zending 4000 Peshmerga strijders van materieel voorzien. Duitsland trekt ook 50 miljoen euro uit voor de hulp aan vluchtelingen. Nederland stuurde vorige week helmen en scherfvesten naar de Koerden... Bij parlementsverkiezingen in de deelstaat Sachsen in het oosten van Duitsland heeft de eurosceptische partij Alternatieve Vuur Deutschland 10% van de stemmen gehaald. Dat blijkt uit exit polls. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor licht in Sachsen, maar zal vermoedelijk wel doorregeren met een coalitiepartner. Ten noordoosten van de Krim is een schip van de Oekraïnse kustwacht beschoten en pro-Russische rebellen claimen dat zij het schip op de zee van Azov vanaf het vasteland onder vuur hebben genomen. Nog onduidelijk is of het schip is geraakt en of er gewonden zijn. Amateurvoetballers uit Venlo hebben vanmiddag een tegenstander uit Reuver mishandeld toen tijdens de wedstrijd een vechtpartij ontstond. De man van 30 moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend gemaakt.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 En in Zaandam dreigen honderden vissen het slachtoffer te worden van een defecte pomp in het riool. Daardoor loopt rioolwater in een grote sloot. Honderden vissen zijn daardoor verzwakt geraakt en komen bovendrijven. Bewoners, de brandweer en het waterschap proberen de vissen te redden. Het weer. Vannacht droog in de binnenlandse misbank. Een temperatuur van 11 tot 14 graden. Morgen zonnig, later meer bewolking en 19 of 20 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 denk ik, want Matthäus is een evangelie maar die zegt het ook gewoon heel praktisch mm. ik vind zelf Johannes de mooiste maar die zegt het allemaal wat geestelijker dus daar moet je dan wel een, een beetje type voor zijn om dat als eerste te kunnen pakken en vatten en ik denk dat de meeste dat hele praktische van Matthäus uh, ja, aanspreekt ja, dat is een goede tip natuurlijk want dan kunnen de mensen daarin lezen ja, en waar ik zelf ook lange tijd heel veel aan heb gehad is het boek met voetnoten omdat hm. daar, daar steeds de uitleg bij staat. Wat er in het B bedoeld wordt. Ja. Want het boek is wel gewoon Nederlands. Dus dat is wel heel prettig. Niet oudpollig, maar echt gewoon Nederlands. Maar dan nog, van wat wordt het bedoeld? Het is natuurlijk wel in die tijd geschreven. Terwijl het de boodschap is voor nu. Ja. Nou, dan helpt het om die voetnoten erbij te hebben. Oké, okay. ja dat is dan heel handig. Kink om heel dat heilig. dan daarbij op te zoeken. En tegenwoordig heb je dus ja. Je kan natuurlijk de, bij de Bruna gewoon een Bijbel kopen. Of via internet. Klopt. Maar je hebt ook uh, Bijbel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 Uh, via internet alles lezen. En dus je hoeft niet eens meer de een Bijbel te kopen om de Bijbel te kunnen lezen. Klopt. En zo'n hele mooie site, dat zat ik vanmorgen ook nog op, van herscheffing waarin heel daarop staat uitgewerkt over gebed, van wat het is, en, en waar in de Bijbel het staat, en hoe je toe kan passen, wat voor soorten er zijn, en welke, welke soms een beetje welke stromingen erin zijn. Hoe heet die site? Uh, herschepping. herschepping. Of in ieder geval, als je dat intikt, krijg je iets van www.herschepping.nl, zoiets. Ja, oké. Okay. Daar ik nog steeds heel ver aan. Ja, ja hoor.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 En um, heel eerlijk gezegd had ik toen ook al wel een uh, wereldkaart gezien met een ja, aantal plaatsen erop waar God mee wilde gebruiken om het vuur weer uh, oh. samen met anderen wat meer op te laaien. Mm -hmm. La ah, ja.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 Ja, binnenkort sta je ook weer met uh, Glodistoel, uh, ik, in Haarlem. Ja, was... Wanneer is dat? Uh, dat is uh, 14 juni. Vanaf 2 uur staan we voor het Raadhuis op de Grote Markt. In Haarlem. In Haarlem. En hoe laat uh, kunnen we uh, jullie ongeveer daar vinden met de groep? Nou, wij staan daar uh, 2 uur, 3 uur, 4 uur ongeveer die ja. tijd.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 Ik me, met heel mijn